Van die altijd effe aan, hij hield niet van familie, van kinderen hield hij wel. Hij bleef zijn hele leven een echte vrijgezel. Ik kreeg van oma Jan ineens mijn allereerste fiets. Hij zei, die is voor jou mop en verdween weer in het niets. Thuis was het echt geen plep het was altijd.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 maar dat zie daar nog lang Heb ik maanden niets gehoord en ben naar hem op zoek Ik vind hem in een kamertje, verloren in een boek En dan vertelt hij zijn verhaal, onthult hij zijn geheim Hoe die het voor mekaar kreeg, zo'n goede oom te zijn Wanneer ik hem vertel, dat ik echt heel veel van hem hou Krijgt hij tranen in zijn ogen. Stalen tralies tussen alme Jan en mij Volgende week, hè? dan ben ik weer bij.